Tien mensen zijn opgepakt, ze komen uit Utrecht en Montfort. VVD-fractieleider Zelstra wil Nederland onaantrekkelijker maken voor vluchtelingen. In het AD spreekt hij van een run op Nederland die moet stoppen. Vluchtelingen reizen massaal naar hier omdat de sociale voorzieningen en het economisch perspectief het beste zijn, zegt Zelstra. En daarom wil hij vluchtelingen ontmoedigen door een soberder aanpak. De VVD er vindt dat vluchtelingen best toe kunnen met leefgeld van een paar tientjes in containerachtige woningen. In de Turkse hoofdstad Ankara zijn veel mensen gewond geraakt bij twee zware explosies, melden Turkse media. Het gebeurde vlakbij een treinstation waar net een pro-Koordische vredesmars zou beginnen. Hoeveel slachtoffers er zijn is niet bekend. Als het Nederlands elftal niet naar het EK gaat, is dat een grote financiële nederlaag voor onder meer supermarkten, bierfabrikanten en reclamebureaus. Dat stelt onderzoeksbureau GFK. Supermarkten alleen al draaien naar verwachting 50 miljoen euro minder omzet. Reclamemakers lopen zo'n 80 miljoen mis. 18 miljoen mis. Bioscopen en theaters zouden juist profiteren. Oranje speelt vanavond tegen Kazachstan en dinsdag tegen Tsjechië... voor een plaats op het EK volgend jaar in Frankrijk. Het weer. De dag begint op veel plaatsen grijs. In de loop van de ochtend breekt de zon door... en vanmiddag wordt het 13 tot 16 graden. Morgen volop zon, maar dan is het wel wat frisser en gaat of 11. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen... U heeft een bril nodig...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 We zijn er. Goedemorgen, Zandvoort. Een zeer goedemorgen, Zandvoort, vanuit Hotel Hoogland. En we hebben een hele lijst van mensen die we op moeten noemen. Want ik kijk hier links naar mij. Een hele <laughs> nieuwe techniek-sessie staat hier. Onder leiding van Marcus van Dam de techniek Kasper en Charles. Welkom. En we hopen dat jullie heel lang bij ons zullen blijven. De redactie is van Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en G. Ruttevoort, de eindredactie. Koffie gaan ze met z'n tweeën doen, Yvonne en Gert. We zullen kijken wat daaruit komt. Niks, hoor ik net. U bent natuurlijk altijd welkom om uh, bij Hotel Hoogland langs te komen en uh, radio te komen kijken. En misschien ook wat te komen zeggen. Um, wij hebben een heel vol programma. Ja, we beginnen met uh, Iante. Die zit uh, tegenover ons. Iante Otto is van het Zandvoorts Museum. En zij komt praten over het Rabo Museum Kids Week tijdens de herfstvakantie. Klopt, ja. Oké. Okay. Dan uh, zouden wij iemand ontvangen over de fitness op de zand van de boulevard, maar het is niet helemaal duidelijk of er iemand komt. Komt er niemand? Ze zijn welkom, in ieder ja. geval, om te praten. Maar komen ze niet, dan gaan we het zelf vertellen. Ja. Uh, er staat hier Gerard Kuipers of Gert-Jan Bluis. Mocht een van jullie dat horen, spring op de fiets en kom hierheen. Precies. Nou, Dan gaan we daarna praten met uh, Erik Zwemmen. Hij is uh, casino manager, want het casino bestaat dit jaar al 39 jaar. Volgend jaar wordt dat dus een jubileum en dat zal best een knalfeest worden dan. Ik hoop het. Ja, dat gaat gebeuren, dat weet ik zeker. <laughs> dan gaan we over het uur heen. En daarna praten we over het vluchtelingenbeleid in Zandvoort met Belinda Geurensson. Zij is hier al eens een keer geweest, naar aanleiding van de brief. Ja. Zo drie weken geleden of zo? En uh, nu is er weer wat uh, bekend in Zandvoort. En dan hebben we daarna een nieuwe ondernemer uit Zandvoort. Uh, dat is uh, Danielle Liao, als ik het goed zeg. Zij mag het straks zelf verbeteren als het niet zo is. <laughs> het gaat om een uh, luxe hot yoga studio op... De, en dan staat er... Daan Dasana. Daan Dasana, dat zal de naam van de studio zijn. Dus ja, hij zit op de in. Precies, ze gaat erover vertellen En daarna de afsluiter... Hans Rijmers met Jazz yes in Zandvoort. Oh ja, dat hebben we natuurlijk ook. Dat klopt. Heb je al een jaarkaart gekocht? Uh, nee. Nee. Maar dat weet ik ook niet of dat, dat me dat gaat lukken. Want ik heb nog steeds een tante van 92. Waar ik elke week zorgen, ja. naartoe moet. Een die hele die dag. Ja. En het is vaak op zondag. En die belt inderdaad zes keer per dag om te bellen. Nou belgen. ja, dan uh, moet je, <laughs> dus je af en toe maar eens een keer erheen Absoluut. Van. Nee, ja. ik moet er zeker naartoe. Maar we hebben uh, Iante. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn dat je er bent. Dank dat ik mocht komen. Uiteraard, uh, vertel. Tijdens de herfstvakantie gaan jullie weer wat doen? Ja, samen de museumvereniging uh, heeft de Rabobank Museumweek uh, in samenwerking met de Rabobank uh, bedacht. De kinderen kunnen schat uh, gaan zoeken en het Zandvoortsmuseum uh, doet eraan mee. Uh, de herfstvakantie is twee weken lang. En op woensdag en donderdag in de herfstvakantie kunnen de kinderen een uh, rondleiding krijgen in het museum. En dan worden ze allerlei dingen verteld over het historische stukje: in de stelkamer en het museum. Uh winkel. En dan krijgen ze ook nog een quiz daarbij. Ik waar zie ze... hier een prachtige flyer voor me liggen die zij kunnen ophalen neem ik aan bij de Rabobank en bij, de, bij het museum. Bij het museum sowieso en momenteel worden er nog extra flyers gedrukt waar ook echt een programma op staat van het museum zelf. Moet daarvoor betaald worden? Nee, uh, nee, voor de quiz niet. En de rondleiding voor de workshop op vrijdag wel. Daar is een inschrijving van 5 euro. En dan gaan de kinderen Flower Power schilderijen maken. Oh, onder begeleiding. ja. Terug, terug in de tijd? Ja, want we hebben ook momenteel de tentoonstelling van Marianne Nerebout. Die ja. gisteren is geopend. Prachtig. En dan worden ze daar ja. ook mee in meegenomen. En leren ze ook wat over de hedendaagse kunst. Uh, ik, ik was er gisteren. Gisteren de hele, was de opening, ja. Een hele vrouwelijke uh, bedoeling over ja, de kleurtjes en Ja, Um, de herfstvakantie die begint dan. Ja. Kinderen uh, melden zich aan. En wat, ja. wat gaan ze, je hoeft niet alles te verraaien, maar hoe werkt het, uh, de zoektocht? Uh, de, de quiz, er is een, een, een quiz van tien vragen gesteld. De kinderen worden eerst uh, rondgeleid, krijgen uitleg van Mieke en Freek. Over jouw stukje historie en weet je hoe beleefden de mensen vroeger en zo. Mieke en Freek, dan praat je over uh, de wurf. Ja. Ja. Die helpen mee. En dan uh, op een gegeven moment uh, hebben ze die rondleiding gehad. Dan wordt er ook nog een stukje over de Flower Power tentoonstelling verteld. En dan krijgen ze eigenlijk de vragenlijst waar ze dan eigenlijk de vragen moeten beantwoorden. Wat ze de afgelopen uur dan hebben gehoord. Mogen ze ook uh, teruggaan om te zoeken? Ja. ja. Ze hebben gewoon de vrije lopen eigenlijk in het, uh, in het museum. Voor uh, Welke doelgroep is dit? Voor de hele lagere school? Of trek je dat door naar ja, uh, de school? Ja, tot 12 jaar of, of, zeg dat maar. Dat school? Ja, ja. ja. En voor de ouders wordt er gewoon een kopje koffie en thee geserveerd, dus die kunnen nou, ook even lekker, <laughs> kunnen lekker even aan de stamtafel. En daarna gaan zoek je een leuke ouder uit om weer mee naar, <laughs> ja. naar huis te ja. gaan. Ja. En het duurt ongeveer anderhalf uur, dus ja, dus zo lang, want anders is het te lang voor de kinderen. Wie, wie doet uh, die, uh, die workshop uh, uh, uh, schilderen voor die kinderen? Eliance helpt daaraan mee en twee vrijwilligers uh, van het museum, Heel en uh, Shiva. Dus met z'n drieën begeleiden we de, de workshop. Niet. Altijd leuk hè, ja. schilderen voor ja. kinderen. Ja, dat, dat zien we ook met de kinderkunstlijn natuurlijk en, ja. uh, en alles. En de erfgoed leerlijn. Die kinderen die vinden dat toch wel erg leuk allemaal. Maar 14 dagen vakantie, dus is best weer een lange vakantie dit jaar natuurlijk. Ja, maar dat is natuurlijk over twee periodes. Volgens mij hier in Noord-Holland start startie dit volgend weekend. En in Limburg, et cetera, is het de week daarna. Je trekt het dus verder als Zandvoort alleen, begrijp ik hieruit. Ja, er komen hopelijk nog genoeg toeristen naar Zandvoort. En dat het voor die mensen ook leuk is om naar het museum te gaan. En we verspreiden ook de flyers die worden gedrukt bij het feestje. En bij Centerparks ja. en bij de bibliotheek. Om uh, toch ja, zoveel mogelijk aandacht te krijgen. Het is een mooie initiatief hier. Is het uh, uh, Rabo, is dat landelijk? Rabo is ja. landelijk, maar de Museumweek is dat ja, is landelijk door de georganiseerd. Landelijk ja. ja, samen met de museumvereniging. Die is sowieso heel actief. En uh, daar uh, doet het Zandvoortsmuseum dan ook weer vaak uh, aan mee. En ik zie ook dat men een exclusief goud boekje krijgt als je uh, meedoet. Ja, het er liggen allemaal al, uh, weer goodie bags voor de kinderen klaar. Okay. Dus ik hoop uh, dat er genoeg kinderen gaan komen. En, uh, ja, ga, je, dat... ga je dit nog verspreiden op de scholen? Ja, daar hebben we over zitten twijfelen. Alleen ik denk dat de scholen alweer te vroeg dicht... Of ja, we zijn natuurlijk nog één weekje open. En uh, ik denk, als je die flyers nog krijgt, zou ja, je ze van de week nog ja, even kunnen brengen. Dat natuurlijk. is wel het idee, maar of we het gaan redden, dat, uh, dat wordt nog even spannend. Ja, dat is... Vaak zou dat je uh, kinderen zo direct moet benaderen. En een boek in je hand. Oh, dat is leuk. Zo'n vliegtuig is ja. leuk, hè? Want je kan ook een rondvlucht winnen met een echte Dakota. Ik zou haar zelf mee gaan doen. Ja. <laughs> want dat is op zich niet niks. Dus ik, ik, ik zie er echt wel uh, leuke dingen ja. bij staan. Ja. En je merkt gewoon wel dat door op spelende wijze het museum ook uh, uh, te laten kennen, dat ze het ook wel leuk vinden, dat ze er toch weer dingen van uh, meepikken uh, mee en doen. Dus. Uh... Die uh, Museum Kidsweek is landelijk. Jullie doen er aan mee, ja. 14 dagen omdat de vakantie uh, uh, gespreid is. Uh, Noord-Holland en de rest ja. van, uh, uh, van Nederland. Kinderen die kunnen bij jullie kijken en quizzen. Ja. En de workshop? Ja, op vrijdag doen. is de workshop. En die workshop, daar moet wel voor opgegeven worden? Ja, Je ja want niet daar moeten we echt materialen voor inkopen en doen. Dus uh, dat is wel belangrijk dat de mensen zich van tevoren opgeven. En wat daar ook wel het idee van is, dat de ouders even lekker weggaan. Dat we wel de telefoonnummers en alles uh, registreren mm -hmm. van de ouders. Dat we kunnen bellen als er iets is, bewijs van. Maar dat de kinderen gewoon even lekker anderhalf uur, twee uur gaan schilderen, kladderen en uh, noem maar op. Het opgeven bij het museum? Ja, museum.zandvoort.nl. Uh, museum.zandvoort.nl kan ook altijd. Of gewoon met. langskomen kan ja. ook. Ja. Uh, de doelgroep is tot 12 jaar. Ja. Dat is ook eigenlijk de doelgroep van uh, de, de kinderkunstlijn, toch? Ja. Is daar Tot al en wat met over? 12 jaar is het, het trouwens. Ja, ja, tot en met. Want het is inderdaad. Uh, anders sluit je de mensen van 12 uit en dat ja. moet je dan maar niet doen. Groep 8, en groep 8 is dat inderdaad. Hey, en, en, en een onafhankelijke ju jury? Wie, wie is onafhankelijk? Hey, dat is van, denk, van de museumvereniging. Oké. Okay. Ja, daar hebben wij dan die beslissen uiteindelijk... Uh, en hoe wordt dat ingestuurd? Uh, gaan daar foto's van gemaakt worden? En wordt dat dan ingestuurd zodat er een beslissing genomen ja, kan worden? Ja, dat denk ik. Dat weet ik even niet uh, precies, eerlijk gezegd. Nee. Oké. Okay. Nee. Nou, dat horen we dan ja. nog. Die... Uh, Kidsweek, hè? Want ik ga toch door naar... Want ik reed gisteren over de Zeeweg. En zag ik die prachtige auto weer staan. Ja, ja, ja. Van de ja. Ja. ja. Zijn jullie er alweer mee bezig? Volgens mij zijn ze al wel weer ingepland. Uh, maar dat begint, naar mijn idee... Uh, dan weet ik dit. Dat is, het is weer ingepland, dat weet ik sowieso. En de erfgoedleerlijn, natuurlijk wat we ook samen doen met de scholen, is ook al uh, weer ingepland. Dus dat begint ook alweer. En dat is altijd op vrijdagochtend. De erfgoedleerlijn? Ja, dat is uh, dan krijgen de kinderen, als ik het goed zeg hoor, uh, de, kinderen krijgen, de scholen krijgen boksen met uh, historisch materiaal over Zandvoort. En daar krijgen ze dan gedurende het jaar les over. En dan komen ze één à twee keer naar het museum om daar ook nog weer... Uh, Uitleg te krijgen en rond te lopen. En dan heb je ik. echt honderden kinderen in het museum rondrennen. En doen. Dat is <laughs> erg grappig. <laughs> Merk je aan die kinderen, uh, kinderen vinden het leuk om, om, om te kliederen en te doen, dat ze daar wat mee willen nog? Of is het gewoon eenmalig en zeggen van nou, het is leuk geweest? Uh, ik heb wel het idee dat ze wel dat wat meer willen, mee, willen doen. Alleen dat weet Hilly of degene hmm. die die groepen begeleiden net even beter dan mij hoor, eerlijk gezegd. Ja, weet je, ik, ik, ik, heb het, ik heb het idee dat er natuurlijk uit dit soort situaties talentjes naar buiten komen ja. of naar voren komen. Want je ziet bij die kinderkunstlijn soms dingen gebeuren dat ik denk van wow, dat ziet ja, en je er mooi ziet uit. Ja, de bankjes in het uh, dorp ja toch allemaal leuke, vrolijke, de, vrolijke en dat vinden die kinderen natuurlijk ook leuk. En wat wij ook wel merken is dat kinderen voorbij het museum lopen en zeggen: oh, hier ben ik geweest of daar staat dat of feesten. Ja. En dan vertellen ze het weer aan de ja. ouders. Dus het is ook wel goed om die uh, groep te benaderen. Daar ja. nou, nou, zijn kinderen dat onzeker, hè? Wat zeg je? Precies ja, dat net een setje dat ze moeten hebben van: goh, ik heb wat leuks gemaakt en uh, ja. Ja. onzeker. Het oh, ja, onzeker van ja. heel veel kinderen die kunnen best mooie dingen maken, maar zijn heel onzeker over wat ze maken ja. en denken van: nou, ah, dat is niks, het ziet er niet uit. Terwijl als iemand anders ernaar kijkt die dan daar bijvoorbeeld een bepaalde techniek in ziet of iets in ziet. Die, nou, dat kun je daarmee ontwikkelen. Ja, en ze hebben dus, nog heerlijke fantasie, weet je. Ja, ze zijn nog niet van, oh, moet onbevangen. per se dit of uh, dat zijn. Ze gaan gewoon lekker. En als je ook ziet, ze krijgen een soort opdracht van, uh, het is dit thema... en wat er dan allemaal uitkomt, ja, super. Ja. Ik kom toch weer even terug op die 12 jaar, hè? want uh, um, Precies, wat je, je, je begint ergens mee en daar word je misschien wat zekerder door. En dan houdt het eigenlijk op. Want uh, komt er iets, of gaan jullie iets verzinnen voor de volgende leeftijd? Karten ik denk wel ik? dat het een goede suggestie is. De, de, de, de middelbare ja. uh, scholieren bijvoorbeeld. Ja. Um, nogmaals, de kinderkunstlijn, ik vind het geweldig. Ja. En ik zie prachtige dingen ja. Ja, door het hele dorp heen. Ja. Maar dan vraag ik me wel eens af. Uiteindelijk wordt iemand kunstenaar. In, maar dan zijn ze al meestal uh, al wat uh, ouder. Wat, wat die, die tussengroep. Nee dan. Die hebben we zondag natuurlijk ook. Ja, goeie. Ja. Wel, denk ik, goed. een goede suggestie om er uh, met een paar oh, je mensen te ik kan dus uh, ja. een, een, een, aan de stamtaal van een balletje uh, ja. over gooien. Terecht, ja, ik ga hem zeker uh, meenemen. En ja, dan, uh, ja dat, ik, ik zit er zo aan te denken. Nee, denk, nou, maar het is natuurlijk wel, er zijn genoeg mensen die denken: hé, hey, ik vind het leuk om te tekenen. of ik vind het leuk om uh, gewoon lekker bezig te zijn. En er zijn volgens mij wel een soort voor meerdere groepen mensen die. of beeldende kunst maken of schilderij, maar dan is het inderdaad al wel weer een, een leeftijdsgroep verder. Ja. En misschien is het wel goed, inderdaad. Een... Ja, terecht. Als, als ik inderdaad naar. Uh, Kunstenaar Zandvoort kijkt, dan pasten wij van de kunstenaar. Ja, vroeger had je leuk, een kinderkunstlijn ja. of een, een kunstlijn. En, uh, dat heet nu een Stormkracht 13 of zo. Ja, ja Storm uh, 11 of nee, ja, nee, zo. Nee, ja, ja, En vroeger ging je dat op een zaterdagmiddag doen. En tegenwoordig heb je twee volle dagen nodig om al die ateliers te bezoeken. En ja, je zag het afgelopen dat, weekend natuurlijk. Ja. Ja. ja, die is gelukkig uh, een beetje gecomprimeerd. Ja, maar het was uh, door wel Door samenwerking ja. van een aantal kunstenaars hebben ze met, met elkaar hebben ze, uh, geëxposeerd. Want anders blijf je ongeveer heel Zandvoort door fietsen. Ja, een leuke initiatieven vind ik dat hè. Ja, ja ik ook. Ja. Maar het is, je ziet dus wel dat Zandvoort een soort kunstenaarsdorp is. Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar staan nog helaas er nog niet voldoende om, uh, om bekend? <laughs> nou, met, met die exposities die, uh, die komen komt dat wel goed ja. in. Ja. We moeten natuurlijk ook concurreren met bergen. Bergen is natuurlijk de naam. Bergen heeft de naam, maar eigenlijk doet Zandvoort natuurlijk niet heel erg onder daaraan. vind ik. Dat is waar. Doet daar niet voor onder? Nee, vind ik niet. Even terug naar Win-1-Roslucht in Dakota, want ik zie een prachtige foto. Van 17 oktober tot 1 november is de Rabo Museum Kids Week. In deze 14 dagen kunnen kinderen uit het hele land naar het museum komen om daar een schat te gaan zoeken gaan zoeken. Uh, ze krijgen ook een mooi boekje. Ja. En ouders gaan aan de kant. Nou ja, kinderen, de ouders mogen ja, de zijn de verkoop van Vanuit Mogen de Marianne Nereboud tentoonstelling gewoon rustig gaan bekijken of heerlijk genieten van een kopje koffie thee. En de kinderen gaan de schat zoeken. Ja. Uh, als er schat gezocht is, dan uh, wat gebeurt er dan? Ja, ik neem aan dat het wordt geregistreerd en okay. door, uh, doorgestuurd. Dat ik nog even en daaruit met, uh, komt de winnaar? Ja. Dan is er nog een workshop waar je, je wel voor moet opgeven op ja. vrijdag. Ja. En geef je op via museum.nl of kom gewoon langs en zeg dat je mee wilt doen. Ja. Is daar een maximum aan? Nee, we voor, nee. ik denk dat we, we hebben genoeg vrijwilligers hebben die mee helpen. Dus uh, iedereen is welkom. We Oké, okay, iedereen is he? welkom. Ja. Uh, voor informatie hierover, kan ik dat bij het museum krijgen? Ja, bij en het museum. Bij de... En op de website van het museum staat het vermeld sowieso. Dus, uh, en en ja, een telefoontje en uh, dan wordt er ook uitleg gegeven. Jante, bedankt voor de uitleg. Jullie ook bedankt. En, Graag we gedaan. Hopen, we hopen dat je heel veel kids ja, krijgt. Ik hoop het ook. Een hoop schatzoekers. Dankjewel. Dankjewel. Is luid en duidelijk en we zijn terug. Dit was uh, Angie van de uh, van, uh, Stones natuurlijk. Heerlijk, Rolling was, Stones. Wat lekker. Ja, we schrikken een beetje van de regie, want het gaat nogal hard naartoe. Ja. Maar dat mag. Dat mag. Tegenover ons zit Erik Zwemmer Een goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen Erik Swemmer is uh, uh, sinds drie jaar. Uh, Anderhalf jaar nu. anderhalf jaar ja. uh, directeur van Holland Casino. Klopt. Uh, even voor de structuur. Ben je alleen van Zandvoort of heb je ook nog Amsterdam erbij? Nee, ik ben van Holland Casino Zandvoort en Holland Casino Schiphol. Oké. Okay. Nou, dat is Wordt uh, oh, het hoort elkaar, um, natuurlijk, ja. ja. Ja, dat is één een, een, <lacht> uh, uh, uh, regio. Dit jaar 39 jaar. Volgend jaar 40 jaar. Ja, dus dat de... is een, uh, een, een straf jubileum. Absoluut. Ja, dat willen we ook heel groot gaan vieren. Volgend jaar uh, 1 oktober, hè? 76, in het ja. Bouwers Hotel. Het is voor mijn tijd, maar uh, uh, daar zijn we begonnen met Holland Casino. En, uh, en ja, in die tijd uh, waren het veel Oostenrijkers, veel, veel buitenlandse croupiers. Want ja, gokken was nieuw op de Nederlandse uh, markt. En in het Bauer's Hotel was het eerste casino in Nederland. En uh, ja, hier nu 39 jaar dit jaar in oktober in, uh, in casinos in, in Zandvoort. Het uh, was onderin Bouwers in een, een hele luxe uh, Frans aandoende uh, ambiance. Ja. De, ik mocht er al in. Ben je die tijd wel eens in Zandvoort geweest? Uh, in een oude uh, casino? Ja. Nee, dat ben ik niet geweest. Nee, mijn, mijn, mijn, mijn achternaam is Zwemmer, dus ik ben wel een hele Zandvoortse, Zandvoortse naam. Mijn, mijn ouders, dan. mijn opa en oma komen uit Bentveld. Dus ik ben hier wel een beetje opgegroeid ja. in de regio. Um, maar we hebben recent afscheid genomen van een collega... die had inderdaad 39 jaar voor het casino gewerkt. En kent het casino vanuit de periode Bouwers. En toen stonden er alleen nog maar... Um, uh, roulette tafels, roulette -tafels. Ja. alleen Frans roulette ja, geen het. Amerikaans, geen blackjack alleen Frans roulette tafels ja, ik, dat had toch wat He, met uh, ja? vier croupiers en een, een, een tafelchef Af aan het, het einde, het, ja. a, absoluut wat ja. je, je zegt het zelf wel het, het is begonnen met roulette tafels en dan zie je dat het omslaat naar steeds meer gokmachines, hoe komt dat? Uh, nou, dat heeft enerzijds te maken met, met de, de, de tijd. Hè? Mensen vinden het leuk om, om andere type spelletjes te spelen. Dus destijds zijn de spelautomaten erbij mm -hmm. gekomen. De, de, de fruitautomaat. En die heeft natuurlijk ook een hele evolutie meegemaakt. Het is nu bijna een, een, een videospel aan ja. zich met geluid en speciale <laughs> stoelen en effecten. En ja, tegen de beleving die belangrijk is geworden in het casino. Uh, zie je een, een, een verschuiving van speeltafels naar machines toe? Ja, vroeger was de verhouding ja, als je het zegt over een jaar 15 jaar 15 geleden was de houding, verhouding ongeveer 50-50 van gasten die Holland Casino bezochten, waar ongeveer 50% speelde bij tafelspelen, mm -hmm. dat is een andere type gast als die bij de speelautomaten en nu zie je wel dat er meer gasten, en zeker in Zandvoort, het leuk vinden om vooral de speelautomaten uh, te bespelen ja, je kunt rustig spelen. Uh, je kunt lekker uh, um, je even verliezen in, uh, in het spelletje. En uh, het, het tafelspel, het live tafelspel, dat is wat publieker. Hè? Uh, je ziet het. Dat uh, is een hele ander type, type, type gast en een ander type beleving. Uh, en daar zien we wel een, een, uh, ja, meer, meer, meer aanbod. Hier hebben we in Zandvoort voor speelautomaten. Nou, is. Uh, um... Ik geloof vorig jaar de serie Bluff uh, ook een stuk bij jullie opgenomen. Uh, heb je daar een respons op? Zie, zie je dat daar mensen uh, geïnteresseerd zijn? Uh, ja, mensen komen dan wel weer. We zijn weer nieuwsgierig naar hoe het, uh, hoe het werkt. Dus uh, dat, dat merken we wel. Ja? Ja. <coughs> het casino zat uh, een aantal jaar in een dalletje. Mm -hmm. uh, ja. Daar zijn jullie uit? Ja, eigenlijk sinds, sinds een anderhalf jaar. Nou, sinds ik er ben is een beetje overdreven. <lacht> maar sinds sinds, anderhalf, oh, sinds anderhalf jaar gaat het eigenlijk weer heel erg uh, goed. Hè. Gasten weten ons weer te vinden, durven het weer uit te geven. En ik had het net met iemand aan de bar erover. het avondje uit. Hè, het, het, de gezelligheid opzoeken in, in een veilige omgeving, mm. uh, met spanning en een drankje. Um, ja, dat, dat, daar zijn mensen weer naar op zoek. En dan, dat mag weer wat kosten. Betekent dat ook, want jullie hebben natuurlijk best wat afscheid moeten nemen van mensen. Mm -hmm. die hè, omdat Er werden geen contracten meer gegeven. Dat Klopt. was natuurlijk in de rente aan de situatie op dat moment. Betekent dat ook dat er nu weer ruimte is voor nieuwe mensen bij jullie? Ja, ja we hebben afgelopen jaren iets van twintig van collega's afscheid moeten nemen. En je ziet nu weer dat we de flexibele schil, zeg maar, de, de parttime collega's weer langzaam aan het opbouwen zijn. Het wordt weer drukker, uh, gasten weten ons vaker te vinden. Dus ook de, de, de medewerkers gaan we weer uh, opleiden. Komen er dan mensen die al bij jullie gewerkt hebben weer terug? Of komt er dan gewoon een nieuwe lichting? Hoe? Nee, veelal nemen we nieuwe uh, jonge mensen aan. Ja, ja. klopt. Uh, je had het net even over het beleven. Ik kan mij uh, herinneren dat. Uh, er, er, is een, er was een, een, een gokwereld, hè? dus er werd uh, veel uh, gedaan. Toen is het casino overgegaan naar de belevingswereld. Kom uh, een avondje uitdoen in het casino. En er werden artiesten, er werd een heel mooi podium gebouwd zelfs. Dat is nu uh, weg. Mm -hmm. Ga je daar naartoe terug? Ja. Ja, het dat podium je... staat er weer, Ben. Ja, maar het is een kleintje, ja. toch? Ja, het is een kleintje. <laughs> maar we hebben binnenkort Benny de Bunk uh, deze maand. Ik het, ja. Dus ja, uh, mensen hebben een alibi nodig om het casino te, te kunnen bezoeken. Hè. Dus <kwijls> mensen moeten een reden hebben om naar het casino te komen. En ja, dit soort optredens, dat brengt ons heel veel. En daardoor bezoeken veel gasten het casino. Niet iedereen houdt van het spelletje. Maar als je met een groep gaat of een familie gaat, dan zijn er altijd wel een aantal die het spelletje leuk vinden. Maar ook een aantal die gewoon of voor de horeca, voor het restaurant komen. Ja, ik wil net zeggen, want het restaurant heeft natuurlijk ook best wel een, een behoorlijke betekenis is uh, in het casino. Ja. Dit is een redelijk uh, betaalbare uh, dagmenu uh, wat jullie hebben. En uh, ik, ik hoor van mensen om me heen die toch regelmatig uh, zeggen van nou we gaan even we gaan bij het casino eten. Ja. Karte dief is uitstekend. Ja. Mag ik gerust zeggen. Ja. Ja. Ja. <coughs> Als uitgaansgelegenheid uh, en dat heb ik altijd uh, zo ondervonden, uh, is het casino voor de middengroep. Want Zandvoort heeft geen middengroep uitgaansgelegenheden. Ja, we wel een paar. Maar niet waar je dus rustig met wat oudere mensen, om het zo te zeggen, even een wijntje gaat doen. Dus die beleving komt terug. Um, maar ik zie ook heel veel jongelui in het casino rondlopen. Ja, dat zien wij ook. Die beweging, het traditionele tafelspel van roulette en blackjack. Je ziet dat, ja, de traditionele beweging richting de jongeren, die vinden dat eigenlijk hartstikke leuk. Je ziet heel veel jongeren weer, of, of, uh, weer, weer deelnemen aan het, uh, aan het roulettespel. Dus die gaan minder... Uh... Aan de fruitautomaten, maar die gaan ze dus echt uh, ja, weer spelen. Blek, weer blackjack en poker. hè? Ja. Poker, ja. Wat ik persoonlijk erg jammer vind is dat de kleding uh, van het publiek in het casino nog steeds niet weer terug is op een beetje dat niveau wat het was. Want je ging uit als je naar het casino ging ja. en je ging netjes, althans... He, wat is netjes? Maar je ging in ieder geval gekleed, ging je naar het casino omdat het een uitje is. En dat, dat vond ik op een bepaald moment dat ik veel mensen in t-shirtjes met een, een, een druk van een biermerk uh, in een korte broek. Ja, dat klopt. Je merkt ik, dat vind ik zo jammer. Die merkt dat daar ook wel een beweging is. gasten, die allure, die uitstraling van het avondje uit. Dat zien we wel meer terug bij gasten. Gast, Kunnen kleding, jullie dat beïnvloeden? Zich... Is dat niet iets waar je? Nou, we van? hebben dat nu recent beïnvloed. Sinds onze verjaardag op 1 oktober uh, hebben we ook alle onze bedrijfsleden vervangen. Dus iedereen draagt nu prachtige stropdassen en wij zien er zelf heel erg netjes en verzorgd uit. En dat maakt ook dat onze gasten zich daar wel naar kleden. Dus ja, je maar ziet bedoel, die kun je dat niet echt beïnvloeden door dat uh, zeg maar aan te geven van goh, he, komt u een avondje uit en maakt u voor uzelf ja, vroeger, ook... Ja, uh... vroeger was dat zo natuurlijk. Toen hingen bij ons in de garderole we hing stropdassen. stropdassen en kobertjes. En, en kleden we gasten inderdaad ja, aan ja, voor dat naar die casino Ja. De niet op slippers naar binnen bijvoorbeeld. Ja, uiteraard, nee, je mocht gewoon. Oh, er is nog een, een, een echtpaar geweest wat in een blootje voor de deur stond. Die hadden we binnengelaten. <laughs> ja, ja. ja. ja. Uh, er, hing, er hing namelijk een hele grote poster daarvoor bij het casino. Ja. En uh, er waren een, een, een echtpaar. En iedereen mocht binnenkomen, zoiets was het. Dus er was een, een echtpaar die denkt: van dat gaan we eens even proberen. Die hebben een badjas gekregen <laughs> van het casino en die zijn er binnen gegaan. Ja, prachtig. Ja. Uh, dat zijn van die leuke dingen die, uh, die, die, die je dan meemaakt in zo'n ja. zo casino verhaal. Uh, er staat. Nette kleding gewenst. Dat, uh, dat staat er gewoon. Alleen om dat handhaven is natuurlijk heel moeilijk. Je kan niet zomaar. Uh, nou, het moest bedrijven. gewoon netjes zijn. Ja. En, en dat is waar we voornamelijk op letten. Colbert en stropdas is niet verplicht. Nee, dat is nee. juist. In het kader van het jubileum gaan er leuke dingen gebeuren? Nou, we hebben op Badhuisplein nu een grote, uh, of twee containers op elkaar gestapeld uh, staan. Ze dus geven deze maand een, een auto weg. Dus gasten kunnen oh, deze maand... Een, jullie, uh, vluchtelingen gingen huisvesten ja. in de container. Want daar zijn ze volgens mij mee bezig. In ja, de, er staat een in hele mooie Volkswagen-upstaat erin die we deze maand weggeven. Diesel? <coughs> nee, het is geen diesel nee, Het is geen diesel, Volkswagen diesel. Ja. En, uh, nou ja, en We En dat hebben, is een hebben hele, hele leuke dingen ja, gedaan. Ja. Dus dat doen we de hele maand nog. En dan gaan we naar volgend jaar en dan uh, gaat er ook wat gebeuren nemen. Ja, aan. volgend jaar willen we groots uitpakken. Hè. We willen echt 40 jaar en natuurlijk ook 40, jaar, uh, 40 dagen feest gaan organiseren. Um, gaan jullie de bevolking van Zandvoort ja, daarbij we betrekken? Echt, uh, we hebben het casinofonds waar, waar we jaarlijks, dat weet Ben, en denk ik heel erg goed, waar we jaarlijks ook heel veel activiteiten in, in het dorp mee organiseren of kunnen organiseren. Uh, vind ik persoonlijk heel erg belangrijk om die lokale ondernemers en initiatieven daar uh, te ondersteunen is ongeveer. Uh, ja, uh, we kunnen daar heel veel dingen in doen. We hebben afgelopen jaar bijvoorbeeld wat uh, voorbeelden geven. De dorpsomroeper ja. uh, wordt daar uitbetaald. Uh, de zandsculpturenfestival, uh, dorpsfeesten, <coughs> Quieren, um, De Chanticor, heb ik net in de bar gehoord. Er uh, uh, zijn mensen heel erg enthousiast over. Uh, ondernemersavond, uh, winterwonderland uiteraard, de schaatsbaan, nieuwjaarsreceptie. Nieuwjaarsreceptie. Um, dus dat zijn wel dingen echt heel erg lokaal die ik heel erg belangrijk vind. En uh, volgend jaar 40 jaar en gaan we 40 dagen feest doen. En dat willen we ook vanuit dat fonds teruggeven aan het dorp. Dus we gaan een aantal concerten organiseren. Uh, exacte programma komt nog. Um, dus er zullen allerlei activiteiten gaan plaatsvinden. Dus 40 dagen feest volgend jaar uh, vanaf 1 oktober in, uh, in Zandvoort. Dus de mensen moeten vast noteren in een. Agenda. Ik uh, noteer 1 tot 40 oktober alvast in mijn, uh, <laughs> in mijn agenda. Dus <laughs> die ik vast. Goed plan. Eerlijk um, de toekomst van het uh, casino. Uh, er wordt al uh, nou, jaren uh, uh, lees ik dingen van we moeten naar halen, we gaan naar halen. En, uh, hoe zit dat? Klopt. Nou, Haarlem, Haarlem is geen optie op dit moment. Um, wat wel uh, uh, gaat veranderen is de nieuwe wet op de kansspelen. In het regeringakkoord staat dat ook uh, geregeld: dat Holland Casino verkocht gaat worden. We krijgen een nieuwe eigenaar. Uh, in de wet staat beschreven dat er van de huidige 14 Holland Casinos. er vier verkocht gaan worden aan één of meerdere aanbieders. En er komen er twee legale aanbieders bij. Dat zijn dus straks 16 nieuwe legale aanbieders van kansspelen waarin live tafelspel wordt aangeboden. Uh, dus je krijgt straks een constructie van 10, uh, 4 en 2 nieuwe casino's. Straks 16, dat is in de wet geregeld. Dus het gaat spannend worden hè? welke casino's verkocht gaan worden, welke casino's bij de team blijven. Dat is nu allemaal aan de, aan de Tweede Kamer straks. Ja, het, het oudste casino kan je natuurlijk niet verkopen. Hè? Helemaal mee eens. Het nee, uh, is interessant maar, blijven, moet maar, blijven. Ja. Ja. Wanneer, wanneer spreek je van een casino? Want dat vind ik ook. Hey, je hebt hier in het dorp natuurlijk een aantal uh, verschillende plekken waar je uh, een kansspel kan spelen. Laat Klopt. ik het maar ik zo het nou zeggen. Van brood. Brood. Casino. casino brood. Casino brood. Oké, okay. dat is ook een, een, een optie. Ja, het onderscheid is, is uh, in de wet ook geregeld. Dat is een speelautomatenhal... waar alleen uh, speelautomaten mogen worden aangeboden. En wij bieden ook als het echte casino live tafelspelen aan. Dus uh, waar je roulette kunt spelen, waar je poker kunt spelen, blackjack kunt spelen. Um, dat is het onderscheid. Maar dat is wel nou uniek in Zandvoort? Dat, dat is uniek in, in Nederland. Ongelkino is de enige aanbieder op dit moment die dat live uh, tafelspel kan aanbieden. En daar komt dan verandering in straks? Daar komen meerdere van. Hè. Er zijn er straks zestien die dat uh, mogen gaan doen. En daarnaast blijven de speelautomaten uiteraard gewoon uh, bestaan. Ja. Hoe zit dat dan uh, in, in Hoofddorp nu? Bij dat Klaus uh, Casino. Is dat alleen maar automaten dan? Dat zijn alleen automaten. Ja. Um, over dat roulettespel, hè? Want dat kan je dus live spelen, maar dat kan je dus ook op een automaat spelen, zag ik. Ja, klopt. Ja, dus dus... En, en die zijn, dat is nou bijvoorbeeld ook bij de, bij de concurrentie, zoals wij dat noemen bij Backlouse, die, die bieden dat soort automaten ook aan. Hè? Die staan bij ons ook. Maar het leuke van live roulette is dat je dat met elkaar uh, beleeft aan tafel. Met een, met een uh, live ja. dealer erbij. Ja. Is, is toch een andere beleving dan achter een uh, achter. Een Zie speel. je daar heftige concurrentie in komen als je drie, drie partijen hebt? Ja, die markt gaat heel erg open komen. Maar ik denk dat wij ons toch wel onderscheiden in, het, in, het, in de avond uit, in de complete beleving. Met het aanbod van horeca, met het aanbod van optredens. De meest moderne speelautomaten staan er bij ons. En de gastvrijheid, de hospitality. Je moet echt het gevoel hebben dat je een topavond hebt gehad. En dat kan echt bij Holland Casino. En die anonimiteit van bijvoorbeeld online spelen is natuurlijk ook gevaarlijker, denk ik. Ja. En dat mensen misschien hun grenzen hebben, uh, bij jullie wordt er misschien toch nog een bepaalde grens neergelegd. En dat mensen ja. enigszins in de gaten gehouden worden van dit gaat te ver en dan wordt daar iemand op aangesproken, begrijp ik. Klopt, hè? dat wordt nu straks in de nieuwe wet ook wet spelen op afstand gaat hij heten, waarin het hele online gebeuren geregeld gaat worden. Hebben wij ook een sociale verplichting als Holland Casino om gasten te behoeden voor uh, um, overmatig uh, uh, mm -hmm. gebruik van de kansspelen, zullen we ja. maar zeggen? Maar jullie kunnen dat controleren. Je, je, je ziet iemand die echt tot over de top gaat. Ja, en die moet je bij ons legitimeren, dus we weten wie ja. er bij ons binnenkomt. Uh, en uh, wij hebben daarin een preventiebeleid. Dus wij spreken gasten aan als wij vinden dat ze te vaak komen of onze medewerkers constateren. Dat ze uh, excessief spelen of uh, te ja. vaak komen, ja. of er uh, op een manier onverzorgd uitzien waar wij ons zorgen over maken, en dan gaan we in gesprek met gasten. Ja. En daar maak ik me wel zorgen over bij de concurrent, want ja, daar kunnen gasten op dit moment gewoon binnen wandelen zonder zich te legitimeren. Ja. En, en dus ook uh, uh, zoveel uitgeven als ze eigenlijk niet hebben? Klopt, daar zit een absoluut het gevaar in. Is het komt komt, komt daar dan wel bij die andere casinos ook een wet op, dat je dat moet gaan checken? Ja, dat, dat gaat bij de wet ook geregeld worden. Zij zullen ook een soort uh, zelfde beleid als uh, preventiebeleid uh, voor kansspelen moeten uitoefenen als casino dat gaat doen straks. Ja. Ik zit er dan een vinkje bij. Ik zit me dat bedenken. Ja. Dat er komt iemand binnen en nou ja, die gaat over Bellen. de top. En dan, dan iemand die komt binnen legitimeert zich. En dan zien jullie van: hé, hey, wacht even, deze persoon. Die hebben we al een keer in de smiezen gehad. Want die ging over zijn grenzen heen. Hoe, hoe, hoe pak je dat dan aan? Want... Dat zou kunnen. Uh, twee zaken. Uh, we focussen ons op uh, gast onder de 21 jaar. Als die een oplopende bezoekfrequentie hebben, zoals wij dat noemen. Uh, stel, de ene maand komen ze één keer en de volgende maand komen ze zes keer. Daar zit dan een groot verschil tussen. Dan gaan we in gesprek. Van, uh, mm -hmm. Hoe is het? Uh, gaat het goed? Hoe bevalt het bij Holland Casino? En uh, negen van de tien keer is er niks aan de hand. Maar soms hebben we van, ja, ik vind het toch wel te leuk. En ik speel eigenlijk te veel centjes. Ja. Ja. Uh, dus de oplopende bezoekfrequentie is belangrijk... Daar houden we zicht op, um, maar ook belangrijk is hoe wij, um, onze medewerkers zijn getraind in, in uh, hoe ze moeten omgaan met gasten die te veel verspelen. Ja. Maak je dan een afspraak met die persoon? Van, uh, je, je zegt zelf al dat uh, je te veel speelt, uh, kunnen we afspreken dat je één keer in de maand komt of, of een paar maanden weg blijft? Ja, dat Hoe doe je dat? Ja, met mijn Gasten kunnen bij ons een bezoekbeperking uh, nemen zelf. Maar die spreek je af? We spreken met elkaar af dat we één uh, um, keer in de maand, twee keer in de maand, drie, vier keer in de maand het casino kunnen bezoeken. Mm -hmm. En meer niet. Maar je had het net over mensen onder de 21 en boven de 21? Ja, onder de 21 is belangrijk omdat die doelgroep nogal gevoelig zou kunnen zijn voor het, uh, voor het spel. En, uh, en daar, daar ligt, daar ligt uh, ook. Uh, alleen die volgen we echt in bezoekfrequentie en in uh, gedrag in het casino. Ja. Nou, ja, jij mag er nog steeds in hè? Ja, <laughs> ik ook. En, uh, ik van harte wel. Ik kom daar uh, voor een avondje uit. En, uh, ja. Ik vind het namelijk een heel gezellige tent. Ja. En je kan er goed eten, enzovoort, enzovoort. En je kan er wat winnen. Als je uh, daar wat in gooit, wel. Maar Precies. daar, uh, dat kan, dat, dat moet je zelf weten. Uh, Erik, we gaan volgend jaar uh, zeker mee beleven het feest van uh, 40 Vindelijk jaar. Uit. van harte uitgenodigd. En uh, ik weet niet of je nog wat kwijt wil. Want um, dat hele lijst zie ik. Nou, dat valt wel mee. Nee hoor, nee. Van, van, van nu oktober 39 jaar vind ik belangrijk dat okay. het, uh, dat we maar het dit vier doormaakt lekker dit jaar ja. en dan volgend jaar. Uh, groot feest. Oké, okay, gaan we doen. Eerlijk bedankt. Dankjewel, Dankjewel voor je komst. Dank u. Hebben we hebben nog wat uh, tijd over tot de boodschappen en het nieuws. En de overgang naar het tweede uur. Uh, we hebben wat persberichten en persuitnodigingen gekregen. En de eerste gaat over fitness op de Zandvoortse boulevard. Op 29 oktober wordt het Circuit Zandvoort aan de Zandvoortse kust officieel geopend. Door de wethouder van toerisme Gerard Kuipers en Gert-Jan Bluis. Wij zijn zeer benieuwd of ze dat in trainingspak gaan doen. Uh, u bent allemaal uh, van harte uitgenodigd om te komen kijken op de boulevard ten hoogte van reddingspost Piet Oud. En de run van de wethouders begint om half elf op 29 oktober. En ik zie hier een raadslid en die zou ik ook wel graag erachteraan willen zien rennen. Mevrouw Geurensen. Oh, dan, ze is linksdoof, zei ze net. Ja. Oké, okay, nou dan heb ik hier ook nog een persuitnodiging. Een persuitnodiging, dus ja, dat is... Dan moet je de, komen. Dan moet je komen, ja. Dat is uh, de gezamenlijke afsluiting uh, van de Kinderboekenweek van 2015 in de Blauwe Tram. Nou, dat is op uh, donderdag uh, 15 oktober van 3 tot 5... zijn de kinderen van de scholen en het kindercentrum Ducky Duk met hun ouders uitgenodigd. En ook uh, de bewoners van de nieuwbouw... Op op de Loeby Davids zijn uitgenodigd om te komen kijken. En dat is dus op donderdag 15 oktober. tussen 3 en 5 locatie de Blauwe Tram in Zandvoort. Als het goed is, heb je er nog een. Ja, ja dat, is, dat is ook een persuitnodiging trouwens. Dat ja. is voor 12 oktober. Dan heeft het college van BMW een besluit... of het college van BMW heeft een besluit genomen... over de voorgenomen ambtelijke samenwerking met Zand, van Zandvoort met Haarlem. En uh, burgemeester Niekmeijer Meijer en wethouder Gerard Kuipers... en uh, secretaris Anki Griekspoor die gaan daarover praten... en die gaat de informatie uitgeven over deze samenwerking. En dat is op 12 oktober om 9 uur in het gemeentehuis. Maar je moet van tevoren je wel melden dat je daar naartoe wil gaan. Dus of aan de Bali... Of telefonisch uh, het gemeentehuis uh, even bellen erover. Prima, dit was uh, voorlopig weer even het eerste uur van uh, Goedemorgen Zand van vanuit Hotel Hoogland. Waarin nog steeds welkom bent om uh, koffie te komen drinken of te komen kijken naar uh, radio. We draaien nog een plaatje naar het nieuws. You've done it all.